Goedemorgen, ik ben Dielke Dit is het nieuws van NOS op 3. De testfestivals van dit weekend worden uitgesteld. Het gaat zo hard regenen en waaien dat de organisatie de dance- en popfestivals in Biddinghuizen een week doorschuift. Alle bezoekers moesten zich van tevoren laten testen, ook onze verslaggever Harro Brouwer. Ik zou mij vanavond moeten laten testen, zodat ik zondag aanwezig zou mogen zijn bij het popfestival in Biddinghuizen... Uh, maar alle 1500 bezoekers, de creworganisatie... die al morgen naar het dancefestival zouden gaan... Ja, die hebben zich al laten testen. Die tests zijn dus niet meer geldig. Iedereen moet dus volgende week opnieuw worden getest. Ik denk echt wel dat dit een dubbele domper is op de feestvreugde voor veel mensen. De organisatie baalt dan ook behoorlijk dat ze de festivals moeten doorschuiven. Steeds meer mensen klagen bij de autoriteit persoonsgegevens... omdat ze vinden dat hun privacy wordt geschonden. Vorig jaar kwamen er bijna 26.000 klachten binnen... Waarschijnlijk omdat we door corona veel online zijn. Veel meer kopen via internet, veel meer videobellen, veel meer thuiswerken. Dus het leven digitaliseert steeds meer. Ja, en dan gaat er ook vaker helaas iets mis. Al die klachten moeten worden bekeken, maar daar is nu een flinke wachtlijst voor. Er komen veel meer slimme verkeerslichten. Als ambulances met zwaailicht en sirene dan een kruising naderen, springt het licht op groen zodat ze veilig kunnen doorrijden. Er zijn nu zo'n 800 van die verkeerslichten. Komende jaren moet er nog minstens 1000 bij komen. Een lief initiatief voor studenten die het moeilijk hebben. In Amstelveen kunnen ze een gratis maaltijdpakketje ophalen. Sommige studenten kunnen moeilijk rondkomen omdat ze door corona hun bijbaan zijn kwijtgeraakt. Of ze zitten er door al dat thuisonderwijs doorheen. Elk initiatief om het zo normaal mogelijk te laten zijn is. Super. Ik merk bij mezelf ook al dat ik best wel, vooral in de winterperiode, echt wel een beetje down ben geweest. Ja, ik denk dat mensen wel heel veel hebben aan hun uh, huisgenootjes tegenwoordig. Dus als, als mensen een groot huis hebben met veel huisgenoten, hebben ze het super gezellig. Maar je hebt ook studenten die in een studio zitten en uh, ik denk dat het voor hun wel extra eenzaam is. Het weer, straks vallen overal buien, soms met hagel, onweer, zware windstoten. Het wordt 9 graden, dit weekend ook nat. CFM. verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland was een ongeluk op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen knopende de Nieuwe Meer Knoop en Knoop Badhoevedorp. amper nog vijf minuten vertraging. De rijstroken zijn weer open. Een kwartier extra voor de N242 Alkmaar richting Middenmeer. Tussen Omval en Sint Pancras, 4 kilometer.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 I've followed in their footsteps ever since I've just been trying to get back home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 Crazy he hair.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 Cause I know mine